Middernacht, het is dinsdag 7 januari. René van Brakel met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan opnieuw militair materieel sturen naar Irak. Dan moet de Iraakse regering helpen in de strijd tegen opstandelingen. Extremistische strijders rukken op in het westen van Irak. Ze veroverden vorige week de steden Ramadi en Fallujah. De VS stuurt nu raketten en drones naar Irak. In december leverde de VS al drie helikopters. In Ereveen heeft de politie honderden kilo's van de druk kwad in beslag genomen. Er zijn twee mensen opgepakt. De politie is nog bezig het pand te doorzoeken. Kwad is een plant met een licht stimulerende werking. Sinds een jaar is de druk illegaal in Nederland. Kwad wordt veel gebruikt in landen als Kenia, Somalië en Jemen. Soedan en Zuid-Soedan overleggen over het veiligstellen van de olieproductie in Zuid-Soedan. President Bashir reist daarvoor naar het zuiden af om met de regering te overleggen. Zuid-Soedan heeft veel olie, maar de pijpleidingen lopen over het grondgebied van Soedan. Zolang de export blijft, verdienen beide landen eraan, maar door de oorlog in Zuid-Soedan loopt de productie gevaar. Soedan wil met Zuid-Soedan een troepenmacht op de been brengen om de olievelden te beschermen. Zuid-Soedan is sinds 2011 onafhankelijk van Soedan. De voetbalclub Vitesse gaat bij de FIFA officieel melding maken van het feit dat Den Mori niet wordt toegelaten tot de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt een voorlichter van Vitesse aan de NOS. Mori mocht niet mee op het trainingskamp van de Arnhemmers. De Emiraten erkennen Israël niet als land en wil de Mori daarom niet toelaten. Hij heeft een Israëlisch paspoort. Vitesse zei eerder dat ze niet hebben overwogen om dan maar thuis te blijven. Het weer, de buien trekken weg en de wind neemt vannacht iets af. Met minimaal rond 9 graden is het zeer zacht. Overdag schijnt de zon, in de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt 10 tot 13 graden overdag. Dit was het nos journaal Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Het nieuwe cultuurprogramma van de VPRO op Radio 1. Beginnen, daar gaan we het ook over hebben. Paralympisch sporter Anna Jochemsen gaat namelijk voor het eerst de berg af op één been. En over de lastige tweede gaan we het ook hebben. Schrijfster Franca Treur maakte in 2009 een droomdebuut... met haar bestseller Dorsvloer vol confetti. Na één uur vertelt ze over haar tweede boek, De Woongroep. Maar we beginnen met jazz en Chet Baker en de dolende mens. Hartelijk welkom, Matthijs van der Zanden Bakhuizen. Heden te zien in het theater met theatercollectief Lars Doberman. Met Bebop, een uh, voorstelling. Ja, een Bebop-verhaal. Een Bebop-verhaal. Ja, ja, ja. Kijk, ik, ik heb een, een uh, DVD gekregen van onze voorgangers uh, op dit tijdstip... op Radio 1 uh, Casa Luna met een, een heuze open haard. Met uh, het vuur. Ze hebben letterlijk de, de fakkel aan ons overgedragen... Wat ontzettend sympathiek en warm uh, gebaar vond. Dus we hebben een, uh, een warm haardvuren in ons midden. Dus dan, fijn. Dat is dat fijn. Dat, dat uh, zal ons door de nacht uh, helpen. Waarom Chad Baker eigenlijk? Uh, ja, nou... Ik, ik, ik ken Chad Baker al een, uh, <laughs> al een tijdje. Ik heb hem uh, leren kennen zeg maar um, op de Wintersport... heel lang geleden, toen ik... Uh, volgens mij uh, ja, met mijn ouders. En toen was die cd mee, Chad Baker Sings. En uh, ik vond dat toen wel, wel tof. Uh, ik geloof dat het echt uh, tien jaar geleden is of zo. En um, ja, to, dat, dat moet je dan even vergeten. En dan gaan we zeg maar vooruit de tijd in. Ik zit op toneelschool en met, um, met Reinoud, Scholte van aanschat en Matthias van de Vijver, een klasgenoot van mij... Uh, bedenken we het plan om een, uh, om een jazzvoorstelling te maken. We, we vinden die muziek alle drie heel, heel tof. En heel, ja, dat klinkt een beetje dom, maar heel, heel sprekend. En we, we, we hebben iets met die muziek. En we, wilden, we, we willen of wilden daar heel graag een voorstelling over maken. En toen kwamen we erbij uit dat... Um, ja, dat, dat, dat Chad Baker... Toch wel voor ons een soort uh, gemeente deler was. En dat het ook. Uh, dat, dat veel van de facetten die wij willen belichten. uit de jazz, dat die samenkomen in Chad Baker. Het soort van de, uh, de. De hoogte, de totale hoogtes en de totale dieptes. de, de soort van. De heroïne junk en tegelijkertijd de soort van mythische. Uh, uh, uh, extreem getalenteerde lyrische uh, uh, trompetist. En, uh... Ja, en ook, ook iemand die ja. in zijn muziek zo zachtaardig is en, en zo lief en, en ja. kwetsbaar. Daarom ook mede door zijn, zijn uiterlijk geliefd bij de vrouwen, maar die tegelijk een, een buitengewoon ruw karakter heeft, grof in de mond is. Ja. Een, een slordige minnaar volgens zijn biografen. Ja, en, en wat dan niet. En, en natuurlijk een junk. Uh, ja, ja, ja. En nou, ja. Grappig is, daar, daar hebben we ook heel lang. Er zijn natuurlijk allemaal biografieën over hem. En artikels en dingen. En. Er zijn heel veel meningen over hem en heel veel verhalen over hem. En. De vraag is natuurlijk, wat is er allemaal van waar? En daar, daar stuiten wij ook meteen op. Van oké. Okay, uh, uh, gaan we echt. Het was één grote onderzoeksperiode. Dus we, we begonnen echt bij wie is Ted Baker? Wat is Ted Baker? Precies. We kennen ook wel alle verhalen over hem. Maar wat gaan we over hem vertellen? Toen kwam er meteen uit bij... Ja, oké, okay, we kunnen vertellen dat hij een junk was. En dat hij, maar dat hij extreem getalenteerd was. En dat hij uh, zijn vrouwen slecht behandelde. Maar... Die fundamentele. Allemaal, Want dat, dat is het, allemaal, ja, of, het wonderlijke aan jullie manier van werken. Jazz is, is improvisatie. Ja, jullie ja. theater lijkt ook een soort van geïmproviseerd. Ik weet ja. niet in hoeverre dat waar is, maar zo, zo ziet het eruit. Jullie spelen zelf. Jullie mm. moeten ontzettend hard geoefend hebben. Om, om die jazz er ook heel uit te krijgen. Lijkt me. Ja, ik heb, ik heb echt. Um, uh, ik, ik, ja, ik heb echt keihard. echt een jaar gestudeerd. Gewoon voor, voor een voorstelling, gewoon, gewoon echt met pijn in je vingers gezeten om, om het ronder te krijgen. Ja, maar niet, niet omdat dat moest van iemand. We zijn het we zijn echt, echt. Met z'n drieën zijn we dit begonnen. We hebben toen nog iemand erbij gevraagd, Jip van der Dol. Ook van Maastricht. Die, uh, van, van de toneelschool. Van de toneelschool Maastricht, waar we alle vier dus vandaan komen. Dus we waren echt een uh, soort kwartet. <lacht> en, en toen heb ik mezelf soort van opgelegd om. Ik heb tegen mezelf gezegd. Ik wil iets kunnen spelen. Ik, ik, ik, was, ik kon ja, het, het minste zeg maar, van ons alle vier. Reinhard speelt al heel lang piano. Matty speelt al heel, heel lang trompet. Jip drumt, speelt bas en saxofoon. En um, ja, dus ik, ik heb mezelf wel uh, gedwongen om, uh, om een beetje iets te kunnen, zeg maar. En dat is. Uh... Chet Baker oefende nooit, hè? Dat, dat, daar stond hij ook onbekend: dat, dat het hem gewoon kwam aanwaaien. Ja, nou... Of was dat ook een pose? Ja, dat is sowieso een pose. Of dat is sowieso niet waar. Want hij heeft wel geoefend. Hij had, hij had gewoon een soort... Tenminste, wat ik uit heb gedestilleerd... is dus dat hij gewoon een heel mooi... of een heel goed gevoel had voor... voor uh, een heel goed, heel goed, ja, voor melodieën. En voor, voor, voor een soort uh, hele melodieuze... Uh, ja, goed, goed oor voor, voor melodieën. Maar hij heeft zeker wel zijn een bezeten... en te studeren. Anders krijg je al die toonladders niet... Die er gewoon in je vingers. Want, maar, maar poseren hoorde ook bij hem. Het was, het was naast een, een, uh, een, een drukgebruiker. En iemand die graag op de rand leefde. Ook een, ook een bluffer. Iemand die graag verhalen vertelde. En iemand die ook heel graag poseerde. Wat, wat jullie in die voorstelling ook. Mm -hmm. Ook vind ik subliem laten zien. Is dat het alles ja, de cool. Dat je, dat je, dat je ja. leert cool doen. Ja precies. Ja, hij is natuurlijk echt, de, echt de, de, de voorman. Van de West Coast cool jazz. We Hebben ook die hele. Wat super interessant is, die hele jazzgeschiedenis een beetje uitgeplozen. Je had de East Coast, dat was een soort van de harde jazz. Ook de, zeg maar waar de donkere muzikanten allemaal zaten. En dan de West Coast waren alle soort van blanke jongetjes. Een soort papkindjes, waaronder Chad Baker. Uh, die zich dan ook een soort coole poses gingen aanmeten en, en, en heel en tof gingen doen. eigenlijk de New Yorkse scene imiteerden. Ja, totaal, totaal. De Miles Denk... Davis keek ook op hem neer. Ja, ja, zeker. Maar Maas Davis was, was, was een extreme racist. Dus, dus die is ook niet helemaal objectief te noemen. Nee. Uh, denk ik. Hè? Ik bedoel, ik, ik weet het niet. Maar daar zit je zei, er allemaal niet bij. Maar, maar, maar. Je, er is heel veel te vertellen. Dus over Chad Baker. Maar, maar je zei, wij wilden eigenlijk toen naar een soort kern. Ja. ja. Wat, wat, is, wat is die kern? Is, is, dat, is dat te vertellen? Oeh. Ja, ja, daar hebben we lang naar gezocht. Um, wat... Waar we, waar we zijn begonnen, de kern is een soort van... Uh, ja, moeilijk. De dolende mens. Ja, ja, ja, ja precies. Dat is, dat is zeker de term die ik wou zeggen. Maar, maar het is ook weer zo'n zo etiket. Wat je, maar goed, uh, inderdaad. We zagen Chad Baker als een soort van doler. Als een soort van iemand die een beetje los staat van de wereld. En... en en een soort totale individu eigenlijk, die, die een beetje lak heeft aan regels. Tenminste, dat, dat, dat maakten wij van hem een soort van romantisch beeld. En daar zijn we begonnen. En uh, ja, dat. Nou goed, als je het dan, als je dan over, de, over het nu wil hebben, dan. Uh, dan, dan, dan vind ik dat wel mooi dat we daarna hebben gezocht... omdat dat nu zo, zo lastig is. Alles is zo uh, uh, uh, met internet en, en alles is extreem verbonden. It's, it's je niet... kunt niet meer verdwalen, je kunt niet meer zoekraken. Nee, nee, dat, dat Let's is... get lost, zei Chad Baker altijd. Ja. Ja, waar, waar kan je nog los raken? Ja, ja dat, is, dat is denk ik wel moeilijker om echt, echt kwijt te raken nu... Je, wordt, je kan sowieso... Maar een, iemand die heel getalenteerd is, heel mooi is... Alles mee heeft, uh, die, die van huis uit gestimuleerd wordt... En, en waar een soort zelfdestructiemodus op zit. Want dat had Chad Baker heel erg. Ja, de, de meeste jazzmuzikanten hadden dat in de jaren 50, Sommigen gingen mm -hmm. dood, sommigen kikten af. Chet Baker bleef dat tot het einde volhouden. Mm -hmm. een, een man in een zelfdestructiemodus. Herken jij daar iets zelf in? He, heb jij een zelfdestructieknop? Ik heb, uh, ik heb een knop. Die zit op mijn buik. En, uh, <laughs> nee, nee, ik heb geen... Um, nou, ik weet, ik weet ook niet of dat waar is. Wat je zegt over Chad Baker. Ik denk dat hij gewoon verslaafd was aan heroïne. En dat is gewoon extreem moeilijk. Om daar vanaf te komen. En op een gegeven moment dacht hij ook van laat maar. Maar ja nogmaals. Ik, ik weet niet wat waar is van alle verhalen. En er zijn zoveel verhalen over Chad Baker. Er zijn zoveel verhalen. Mensen die zeggen ja, ja hij was... Zo, zoals dit. Hij, hij, hij was extreem destructief. Dat, dat kan. Maar dat is niet zeker. Het kan, ja, het kan ook zomaar zijn dat hij... Ja, wat ik zei, gewoon verslaafd was. En daar niet van loskwam. En, de, en toch is het zo dat, dat... Chad Baker, heel veel mensen... Uh, uh, waarderen wel Chad Baker, terwijl ze verder niet van jazz houden. En, en al mm. helemaal niet van, van, van bebop houden. Uh, de, de echte jazz-liefhebbers... daar heb je dan weer die zeggen van... ja die, die, die Chad, dat is helemaal niet de echte bebop. Dat, dat, is, allemaal, dat is allemaal geouwe hoer Maar... Wat is het wat, zo, wat het zo toegankelijk maakt? Waar, waarom is Chet zo geliefd? Ik, uh, ja, hij, hij heeft een extreem melancholische sound. zowel een stem als een, als een trompet. En zeker in zijn latere jaren. Dat, dat, het was een soort... Ja, hij, hij, hij raakte je. Of hij raakte zichzelf. Of, of, of het kan zijn dat dat ook alleen maar een pose was. Wat hij aan en uit zette. Uh, uh, maar hij had een soort van. Uh, ja, het, het, in zijn muziek kwam een soort van hele gevoelige kant naar voren. En dat is denk ik wat veel mensen heeft geraakt. En wat ook toegankelijk is. En ik moet zeggen, dat vind ik heel tof aan hem. Een soort van de, de sfeer die om hem heen hangt. Een soort van. Ja, of het nou. Uh, sommige mensen hebben dat. Een soort van iets mythisch. En, en, uh, en dat is uh, super uitnodigend om daar dan allemaal dingen op te gaan plakken, zeg maar. Dus ja, dan wordt hij, hij alleen maar spannender. Dat hij zo mooi klonk en dan ook nog foto's uniek was. En dan en ja. ook niet te temmen. Ja. En het grappige is dat eigenlijk... Hij, we, hij was extreem populair op een gegeven moment aan het begin. Maar de meest... Eigenlijk zijn, zijn, zijn fans waren allemaal vrouwen. Allemaal. Allemaal vrouwen. Dus zijn muziek, zijn platen, hoe ze waren... ook met een soort van hele knappe foto's van hem. En hij was gewoon een ster... onder, onder alle Amerikaanse vrouwen die... De, de, de huisvrouw, zeg maar. Dat is wel grappig. Laten we luisteren naar, naar Chad Baker. Want we hebben het al een tijdje over hem. Het, het yes. nummer, een heel bekend nummer. The thrill is gone. singing skies were blue now The Thrill is Gone. Matthijs van de Sander Bakhuizen. Ja, prachtig stuk natuurlijk. Dit, dit, dit heb je waarschijnlijk ook heel veel geluisterd... in de, in de voorbereiding van, van jullie uh, theaterstuk. Ja, ja, ja, ja zelfs... Uh... Ja, ik heb dit nummer heel vaak geluisterd, ja. Hoe gaan, jullie, hoe gaan jullie nou te werk? Want jullie uh, schrijven het zelf, jullie maken het zelf. Jullie, jullie produceren, regisseren, je noemt het maar op. Jullie doen eigenlijk alles hm. zelf. De, improviseren jullie letterlijk? Zitten jullie bij elkaar en denken jullie na over Chad Baker? Zitten jullie samen met de oude hoeren aan een tafel? Uh, wordt daarbij gedronken of wordt er misschien het een en ander gerookt? Of, hoe, hoe gaat zoiets? Ja, dat kan ik, kan ik echt niet zeggen. Nee, um, nee we, ja, we hebben echt gewoon... Uh, we hebben zijn echt een, een hol ingedoken gedaan met orkater wat geen hol is maar er, er is je hebt daar gewoon een goede repetitieruimte en uh, ja alles uh, ik bedoel ff, muziek maken uh, uh, um, improviseren uh, uh, veel praten sowieso heel veel praten dat is ook uh, okay, heel goed altijd en uh, en veel maken en, en we, ja, we, wat we wel wisten, we wilden niet iets gaan vertellen over Chad Baker. En we wilden niet iets gaan vertellen over, we niet, uh, gaan vertellen over jazz. We, we wisten dat de voorstelling jazz moet, moet zijn of moet, moet ademen. Uh, uh, dus vandaar dat we ook uh, hebben gekozen voor een soort van... Een, een jazznummer heeft een thema. Heeft een, heeft een structuur, maar er wordt wel van afgeweken. Je hebt solo's, je hebt, de, je hebt het thema wat terugkeert. En je hebt solo's en mensen mogen uit de bocht vliegen. En dat hebben we ons ook... Uh, uh, ja, we hebben ons geen restricties opgelegd. We, we hebben gezegd van we mogen uit de bocht vliegen. En allemaal, bocht. allemaal een solo, zoals het hoort in de jazz. Want je moet <laughs> dicht bij elkaar blijven uiteindelijk... vanwege een egocentrisch motief, namelijk om boven jezelf uit te stijgen en, en beter te zijn dan de ander. Maar dat kan alleen als iedereen elkaar goed volgt. Dat, dat is eigenlijk het mooie van jazz. Dat, ja. Het is socialistisch en liberaal in één. Ja, precies. precies. En, en dat is ook... Nou wij hebben... Onze voorstelling is... We, we spelen hem echt met z'n vier. We zijn, echt, we zijn echt een kwartet. We zijn echt een team. En zo, zo spelen we de voorstelling ook. En, en ons doel is gewoon om... een soort van... Uh, via een soort associatieve... Uh, uh, uh, flow of zo. Uh, uh, uh, ja, we hebben toch een soort van streven... om Chad Baker te laten verschijnen. Of zo, elke avond. Dat is, dat is een beetje ons, ons doel. Of, uh, het, het, het blijft toch wel... een, een ode aan... Of, of een poging om, om hem te, te vinden. En uh, ja... Pff, dit klinkt heel, uh, misschien heel... pretentieus, maar, maar, maar zo zien we het een beetje. Dat het, uh, het, is een, het is een jazznummer... Ook een beetje ergens. En, en Chet was natuurlijk ergens, ergens heel passief. Chet was die niet een, een, een vernieuwer. Of, of, een, of iemand die, ja. die heel hard werkte aan zijn kunst. Zoals, zoals Miles Davis dat wel deed. Chet liet het zich aanwaaien. En die, ach ja, die kwam opdagen. Soms ook niet trouwens. En dan, <laughs> dan speelde die wat. Ja, ja, ja klopt. Klopt. Dat, dat is ook... Uh, dat is, daar, daar gaat de voorstelling ook heel, over, heel erg over. Over een soort van... Jij ja, zijn het soort van de, de cool. Daar gaat het, dat zit er zeker in. Een soort van proberen om cool te zijn, maar eigenlijk totaal niet, niet daarin slagen. En een soort van ja, een soort van passiviteit, die hij, denk ik wel gehad, moet hebben, uh, een soort van, van mijn best. Of zo. Vindt allemaal goed. Dat, dat hoort ook bij cool. Jij, jij, jij ja. doet het samen met met uh, Reynard van Aschat. Jullie kennen elkaar echt al, al uh, als als als peutertjes denk ik. Hè? Ja, ja, ja, we kennen elkaar wel lang. Ja. Ja. En samen jullie jullie vaders waren al, al vrienden. Ja, ja klopt. Op, opgegroeid en en allebei ook in het vak, zoals het dan heet. jouw, uh, jouw vader was uh, regisseur en heeft ook een een tijd, de ambitie gehad om in ieder geval... om, om acteur te worden. Ja, nou, nou, dat, dat, dat is wel een geestige gegeven, lijkt me. Hmm. Ja, zeker. Zeker, dat klopt. En ook een parallel met, uh, met Chad Baker. Want uh, Chad Baker's vader was ook muzikant. Hij volgde ook in de voetstappen van zijn vader. Klopt, ja. Zijn vader was, een, was een, wel... Mh, niet een heel erg geslaagde, Niet, mh, niet zoals hij. Was meer, op een gegeven moment was hij ook een beetje werkeloos. Een uh, soort, soort mislukte... Wat was het? Hij speelde gitaar, maar ook, ook, ook trompet, volgens mij. En had een strafblad en, uh, en, en ja. vloog nog wel eens uit de bocht en, en, en dat soort ja, ja. dingen. Precies. Ja, precies. Jouw vader, gaan, gaan we het maar meteen even over hebben. Want uh, Willem van Sander Bakhuizen. Mm -hmm. um, regisseur van, nou ja, eigenlijk nou, een van de leukste films die ik ooit heb gezien. Kloaka. Ja. Dus een, een, van, een van de meest geslaagde Nederlandse films aller tijden. Ja. Ja. Zonder enige, enige twijfel. Maar hij, hij is begonnen... Als acteur, hij wilde graag naar de, de toneelschool in, in Maastricht. Hij heeft het daar niet gered. Nee. Was, dat, was dat voor jou überhaupt een afweging om er zelf wel naartoe te gaan? Of, of ook naartoe te gaan? Nee, ik, ik wilde echt... Het uh, zat echt totaal in mijn plan om, om daarheen te gaan. Ja, ik wilde echt... Uh, ik, ik wist niet zeker na mijn middelbare school wat ik nou precies ging doen... Maar toen kwam ik erachter dat ik ja, eigenlijk. Eigenlijk toch dit wel heel graag wilde. En toen uh, wist ik van ik, ik wil naar Maastricht. En waarom en, Maastricht? Uh, um, ik had het gevoel dat ik weg moest uit Amsterdam. Ik wilde naar een soort van uh, isolement toe. En ik had het idee van dat is er in Maastricht. Ik wilde. Ja, en, en, en natuurlijk, omdat mijn omdat mijn vader er ook heen was gegaan, dacht, had, ik, had ik daar automatisch al een soort van meer mee dan met Amsterdam en, uh, of Arnhem. Hij heeft dat niet meer meegemaakt dat, je, dat jij er naartoe ging? Nee, nee, dat was na zijn was na dood. Dus, ja. Jij was toen 16 toen hij overleed? Uh, ja, zo, zoiets, ja. Ja. ja. Ik weet het niet precies meer, maar het klopt, ja. ja. Vind je het vervelend om erover te praten eigenlijk? Nee, of, of, nee, nee helemaal, niet. helemaal niet. Nee, maar ik. Uh, nee, totaal niet. Nee, nee. Nee, want ik, ik meende even een soort, soort, soort ongemak uh, te merken. Maar misschien, oh, misschien nee, nee, was dat helemaal Nee, nee, nee. nee dat, dat komt meer omdat ik dan gewoon niet echt weet... wat ik over die periode zou moeten vertellen. Maar ik vind het totaal niet vervelend. Nee. nee. Ja, het is, het is gewoon je vader. En dan op een gegeven moment is, is je vader niet meer. Dat, ja. zo, zo gaat dat. Ja, ja. precies. Maar, maar dat, inmiddels ook alweer. Zo is Negen jaar geleden, tien jaar geleden, zoiets. 2005, klopt dat? Ja, ja. ja. Ja, op op gegeven moment, ja, mijn vader is ook al heel lang dood. en dan Op een gegeven moment is dat uh, is toch gek genoeg een beetje een verhaal geworden. De, ja. Pietje, de, de dood van je vader. Ja, ja precies. Ja. Ja, wat, wat ik zelf wel altijd heb gehad is dat je, dat, je, dat je niet voorbij die leeftijd kan denken. Als iemand jong sterft, mijn, mijn vader stierf jong, dat, dat, mm -hmm. ik, dat ik eigenlijk altijd op die leeftijd, 58 was dat, dat ik daar niet zo goed voorbij kan kijken. Dat klinkt misschien heel pretentieus, maar ik hoor het vaker van mensen. Uh, je bedoelt, even wat bedoelt? Als je? Nou, als iemand bijvoorbeeld begint over een pensioen vanaf je uh -huh. zestigste, dat je dan denkt, ja, dan bij die 58 zit toch een soort blokkade waar je doorheen moet. Oh, zo. Ja, ik. Uh, ja, ik, ik, ik weet ik, ik, ik, ik, heb zo, ik kwam er sowieso laatst achter dat ik niet extreem veel meer van mijn jeugd wist. Niet omdat er een blokkade zat, maar, uh -huh. maar gewoon uh, kwam ik achter. Blokkade is echt zo'n zo psychische term. Is dat, is dat belangrijk voor een acteur om, om, om jezelf psychisch te onderzoeken? Om, om jezelf te kennen? Um, ja, ik denk dat het wel. Uh, je hoeft natuurlijk niet op het, op het therapeutische. Ik bedoel, je hoeft niet een soort van. Uh, uh, geforceerd allemaal dingen te gaan opzoeken. Maar um, ja, ik denk dat het wel goed is om jezelf te kennen, ja. En. Um, nou, nou goed, wat dat, wat dat betreft heb ik aan Maastricht heel veel gehad. Want wat leer je daar? Nou ja, het is, ik, denk, ik denk dat het is wat je eruit haalt, sowieso. Dat geldt denk ik voor alles ook. Maar um, ik, ik, heb, ik, heb, ja, ik heb aan die school heel veel gehad. En ik heb, ik heb, ik heb zeker wel uh, een stukje van mezelf uh, leren kennen, ja. Maar het is... Ja, wat, want als je als zo'n acteur... grote zoektocht hoor. Ja, tuurlijk. <lacht> nou, nou ja, dat, dat, dat is, dat is volgens mij ook iets wat bij jou past. Wat, wat, ik, wat ik van mensen over jou hoor, is, is dat, jij, dat jij zelf altijd zoekend en, en twijfelend bent. Ja, dat, dat, ja, dat, ja, zeg, ja, klopt. dat zegt Reinoud. Ja, ja, ja Reinoud probeert me ook wel zwart te maken, hoor. Achter mijn rug om mij. Hij is een hele huigelachtige jongen. Dat is niet waar. <lacht> nee. Maar um, oh, ja, ja, klopt, klopt. Ik, ik, ik, heb, wel, uh, ik heb wel iets. Iets uh, ja, twijfelends is misschien, uh, is misschien een beetje negatief. Maar zo uh, zoekend, ja, absoluut, absoluut. En um, nou, dat is, is inderdaad soms uh, voor mezelf ook wel uh, lastig. Uh, <laughs> alsof ik nooit zeker weet van... Hè, is dit het nou, is dit het nou, is dit het nou? Maar um, aan de andere kant vind ik het ook wel fijn, omdat ik... Merk dat ik uh, altijd uh, ja, probeer verder te kijken en verder te zoeken en verder te. Ja, het is misschien ook wel vermoeiend, maar uh, ik, ik, ik, ik, ik zie het wel als iets, uh, als iets positiefs, zeg maar. We hadden het erover of je jezelf moet kennen om, om als acteur te kunnen schitteren. Moet je bijvoorbeeld alle rollen in jezelf kunnen vinden? Jij, jij speelde in Schemer schemer speelde je een. een toch buitengewoon slechte jongen, een, een moordenaar. Iemand die in koele bloede iemand anders vermoordt. Een, een zeer rancuneus. Moet je dat dan in jezelf kunnen vinden? Ga je dan echt bij jezelf zoeken van... waar haal ik deze rol vandaan? Mm. Mm, denk hoor. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik, het is voor mij eigenlijk ook nog steeds... Een soort van. Ik heb niet. één methode of zo. En. Ja, het is nog steeds voor mij ook een mysterie hoe ik. Hoe ik alles. <laughs> <laughs> ik, ik, ik, het is niet dat ik. De, dat ik een soort van iemand anders probeer te zoeken in mezelf. Ik probeer gewoon te kijken van. Oké, okay, wat zijn de. Misschien wat zijn de. Raakvlakken? Wa, waar kan ik. Kan ik iemand begrijpen? En het helpt voor mij sowieso om veel te veel te praten over, over een rol. Of over een, en het is ook, het is ook een, een rol, ja, staat op papier... en die, die leeft pas als, uh, als, als de acteur hem, zeg maar, gestalte geeft. En dat ben ik dan in dat geval. Dus, dus je kijkt eigenlijk ja, naar een interpretatie van een rol, denk ik. En dat is heel tof, want die zal voor elke acteur anders zijn. Dus daarom is het ook, zie ik het denk ik meer als, als hoe... Ja, hoe interpreteer ik een rol? Of wat, wat, wat haal ik eruit? Wat is mijn ja. waarheid die ik daaruit haal? En, en dat is dan iets waar ik mezelf kan, kan spiegelen. Als, als, als ik een rol lees en dan uh, denk ik van... Oh, wacht even, hij zit zo en zo en zo in elkaar. Dan is dat hoe ik hem zie. En dan, dan, ra dan doordat ik dat... Ja, het is misschien comple complex voor me. Doordat ik dat erin lees, spiegel ik me eraan... en uh, kan ik me er automatisch al in vinden. Maar je zei dat ik ben een twijfelaar, ik noem nu een film van, van alweer een paar jaar terug, Schemer. Ik vond, ik vond het een hele gave film, maar, maar als jij die film nu ziet, kijk, kijk je daar nog naar, kan je dat nog terugzien of, of ben je dan alweer verder? Ik, ik heb die film al een tijd niet gezien, maar uh, ja, in principe is het wel de bedoeling om, om verder te gaan. Maar zie je alleen je fouten? Uh, nee, ik zie niet alleen mijn fouten. Nee, maar ik zie wel... Ik zie wel... Uh, ja, ik denk zoals iedereen. Dingen die ik heb laten liggen. Misschien een soort andere aanpak die ik nu zou toepassen. Nou, ja, het, is, het, het is toch iets van een aantal jaar geleden. En, uh, ja, ik, ik blijf het sowieso moeilijk vinden om naar mezelf te kijken. Ik, ik ben er niet een extreme fan van. Sowieso niet. Om jezelf terug te... Nee, dat, dat nee, heeft, nee, heeft, niemand, uiteindelijk, heeft uiteindelijk ik. niemand. Maar behalve echt super... gewoon mensen... Nee, ik weet niet. <laughs> Laten we nog luisteren naar, naar Chad Baker. Daybreak. Daybreak, another new day. The mist on the meadow is drifting away. For it's daybreak, the sun's in the sky now. And flowers break through their blanket of dew. Sunrise, how lovely it seems. To see from my window a sky full of dreams As the white clouds sail on through the blue At daybreak I daydream of you Daybreak van uh, Chad Baker. Nooit meer slapen. Nooit meer. U luistert naar het Nooit meer slapen van de VPRO. In gesprek met Matthijs van de Sander Bakhuizen over Bebop, een voorstelling. Over de dolende mens. en, uh, en over uh, alles wat daarbij wat uh, komt kijken. Ja, hij is uit het, uit het raam ge. Donderd hier God in Amsterdam. Donderst. En uh, allemaal mysteries. Want het raam kon eigenlijk helemaal niet open. Dus, dus ja. voor wie van complotten houdt, is daar, uh, is daar ook nog van alles te vinden. Ja, dat, is, uh, dat blijft een mysterie. En de politie die dacht, ach, daar ligt een, een, een junkie. Die, ja. die hebben hem helemaal niet herkend, natuurlijk. Nee. Dat, dat zit niet in de voorstelling. Dat hebben jullie er... Uh... Zeker wel. Zeker wel. Want jij hebt hem gezien, toch? Ja. Dan, dan kan ik me niet meer herinneren. Ja, er zit, zit aan het begin zit een, uh, een oh, hele. Ja. Er zitten sowieso heel veel. In die er wordt iemand weet. in elkaar geramd ja. Ook. En er, er, er, er valt misschien wel iemand uit een raam. Die misschien wel Chad Baker was. Ja, het is waar, ja. <laughs> en er, er, wordt een, er wordt een contrabas verkracht. Dat... Ja, dat, dat is ook Chad Baker. Nee, dat, <laughs> dat is weer... Uh... That's jazz. That's know. jazz. Ja, dat, dat, hoort, dat, hoort er ook, uh, dat hoort er ook bij, natuurlijk. Ja. Bij de... Is, is theater, uh, theater of film? Want ik, ik vind jou iemand die heel erg, met, met, um, heel erg van de mimiek moet hebben, maar, maar toch lijkt je zelf een soort voorkeur voor theater te hebben. Terwijl, terwijl je daar natuurlijk niet heel erg dicht op iemands gezicht zit. Uh, ja, klopt. klopt. Um, nee, ik, ik vind het allebei uh, te gek om te doen. En, uh, oh, dat klinkt een beetje als een soort hobby dan. <laughs> uh, nee, ik, ja, ik, ben, ik ben natuurlijk echt als, als kindje begonnen. Negen was ik in de Daltons. Daltons, de VPRO-kinderserie, uh, daar, daar speelde jou een rol in. Ja. Dat, dat had waarschijnlijk wel iets te maken met, met je ouders die jou die in... Uh... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Hoe nee, ging vind... dat? Ja, weet ik niet precies... Ineens zat je ja. daar gewoon, ja, zo gaat het. Als ja, je kind ik zat er bent. gewoon opeens in. Er werd gebeld en, en toen moest ik, moest ik meedoen. Mocht ook niet meer nee zeggen. Nee, ik, ik, volgens mij was het uh, Martha Mallet. Of dat weet ik wel zeker. En um, kindercasting. En, en, en dat was dan wel via, via mijn ouders gegaan. Via via hadden die dat gehoord. En nou ja, het zodoende. Is, is er ooit, ooit twijfel geweest in je leven of je wel acteur wilde worden? Als je, als je al op je negende in een tv-serie ja. speelde. Als, als je ouders al uh, regisseur en, en, en acterende ambities uh, hadden. Ja, grappig. Nee, eigenlijk niet. Ik, maar... heb, ik heb de knipsomap gelezen. Het is altijd heel flauw om iemand met, met jeugdige citaten te, <laughs> te bekogelen. En, en je weet welke ik, welk ik ga noemen. Oh ja, wat, welk wat, citaat? Een, oh ja, ja, ja, ik weet het wel. Wacht. Het is volgens mij, ik heb hem ook wel eens gelezen... Wat een nerd was ik. Maar ik was nou, je zei: ik, ik, ik wil zeker later geen acteur worden. Oh. Mijn missie in het leven is. dieren redden. Ah, ja, ja, ja. ja. ja dat maar wat ook. Eh, acteren is eigenlijk. Uh, uh, niet in de camera kijken of zo, zoiets. Maar ik was er natuurlijk negen. Hè. Ik had net een grote serie gedraaid. en ik dacht echt dat ik echt de, koning, de koningin van de wereld was. De koning natuurlijk bedoel ik. Nou ja, je, je, je, je was ook een soort kindster eigenlijk ja, soort, ja. Soort, of, soort, of heb je dat zelf niet zo, niet zo ervaren? Een soort kalken. Uh, ja, misschien wel. Misschien wel een beetje, ja. Maar dat is, dat is ja... Maar je vroeg net of, of ik ooit heb getwijfeld. Of, of er een ja. twijfel was. Ja, omdat je, je bent een twijfelaar en, en dit stond eigenlijk dan min of meer alvast op je negende. Ja, ja misschien, misschien had ik daar aan moeten twijfelen. Ja, waarom? Ik weet het niet. Nu, nu, nu maak je me helemaal aan het twijfelen. Nee, nee. Um, uh, Ja, waar, ik weet het niet. Ik weet, ik weet niet. ik weet het niet precies. Nou, ik weet het wel. Ik vind het gewoon te gek. En uh, ik, ik, ik wil dit doen. En ik heb het idee dat, dat hier mijn, uh, mijn, mijn, mijn, mijn passie ligt. Maar ik, ik had dat. Ik had dat, heb ik, dat heb ik altijd gedacht. Ik kan niks anders dan dit. En ik wil ook niks anders dan dit. En gek genoeg heb ik juist nu. Uh, nu het gevoel dat het, dat het ook zou kunnen veranderen. Ik zou nu weten waarin. Maar, maar, maar besef je niet wat een, wat een luxe dat is? Want heel veel mensen die, die vragen zich af... Wat, wat moet ik met het leven? Ik, ik zou willen dat ik een bijzonder talent had. Of, of mensen denken, ik, ik zou willen dat ik wist... wat ik, wat ik wilde met het mm -hmm. leven. Beroepskeuzes testen ja. of... of uh, ja, dolend. Ja. Maar, maar jijzelf hebt dat nooit gehad, dat dolen eigenlijk. Nee, maar dol genoeg... In andere, Door, dingen. In andere ja. dingen. Maar en daarnaast, ja, ik. Het, ja, ik, wat ik lastig vind is. is, is um, ik weet niet meer goed wat voor een. Uh, of ja, de, de recente ontwik, ontwikkelingen rondom. Uh, zeg maar de cultuur in, in Nederland. Eh. Uh, uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel moeilijk. En dat zorg, Want er zorg... zijn veel acteurs werkloos en, en, en van de toneelschool afkomend zijn er natuurlijk ook. Ik bedoel, na, ja, na, na ik vijf ben... jaar heeft hij geloof ik een kwart een kwartum baan of zoiets. Of, nee, of, of werk. Ja, betaald ja, werk. Ja, ja, dat sowieso, dat sowieso. Maar, maar ook, ook zeg maar het, het aanzien wat de, wat de cultuur in Nederland nu een beetje heeft. Of, de, of, de, of het. Uh... Ik, of misschien is dat nu alweer minder, hoor, maar ik heb, het, ik heb het idee dat daarin wel een, een omslag is geweest. Of nu nog steeds bezig is. Een soort van, uh, een soort van negatieve, negatieve smaak roept het op. Uh, uh, uh, de kunsten, door, door een soort van uh, uh, uh, slechte PR van... Uh, van nou, het ah, misschien, misschien, eigenlijk, ik, ik vraag me eens af of dat ooit anders is geweest. Of, of, of in Nederland... ja, we, we hebben altijd hele goede schrijvers... en hele goede uh, acteurs... en uh -huh. uh, filmmakers en schilders gehad. Ja. Maar in de, in de ogen van het brede publiek... waren het natuurlijk altijd uitvreters. Het ja. is nooit ja, anders geweest. Ja, misschien, ja, nee, goed, ik, ik heb het idee dat dat nu... Dat dat nu uh... Oh, dus nog dus meer dat dat nee, ik heb het idee dat het nu wel extremer is dan dan eerst. In ieder geval, er werd, werd in ieder geval de laatste jaren met weinig uh, bewondering over gesproken. Ook, ja, over precies. Politici. Maar trek jij je dat aan? Is, is dat ja, zeker. Zeker. Maar is dat ook iets wat je, je aantrekt in de zin van, van: Moet ik dit beroep nog wel doen? Gaat het zover? Uh, uh, uh, uh, dat ook, o, uh, ook een soort van realiteitszin van: Oké, okay, als ik geen werk meer krijg en als ik weet je dan. Dan, ja, dan, dan is het klaar. Maar ook. Uh, ik heb ook heel, heel erg nagedacht zelf van wat. Uh, ja, ik, ik snap dat wel, die, die, uh, die soort van. Uh, dat er nu een. Ik, ik vind het jammer dat er een soort van strijd tegen wordt gevoerd. Tegen de kunst. Nu lijkt het. Dat er een soort van uh, uh, linkse uh, elite, zogenaamd uh, alleen maar profijt heeft van de kunst... en de rest van Nederland moet er aan meebetalen of zo. En, en zou het dan allemaal niet snappen... of, of heeft er niks mee of weet ik van wat. Maar uh, ik, ik snap dat er gesnoeid moet worden... en, en, en dat dit zeker een... Uh, dat er belangrijke dingen zijn, zeg maar. Maar ik heb, wel, ik, vind... ik heb wel veel nagedacht over van... ja, inderdaad, is kunst wel echt nodig? Is het, is het wel... Um, is het wel echt belangrijk... Uh, ik, ik voelde me ook een beetje een soort van... Ja, een soort van uitvreten. Een soort van... Wat doe ik eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Uh, ben ik mijn hand aan het ophouden? Uh, maar, je, maar je ziet toch elke avond, elke avond die volle zaal uh, applaudisseren... Die, die een geweldige avond hebben gehad en die, die daarover nadenken? Ja, precies. En, en, je, hebt en toch, dat is je hebt toch die binding met dat publiek? Nee, nee, nee absoluut. Ik ben de eerste om, om, om dat te zeggen. Maar, ik, ik, ik, ik, maar, maar toch, toch twijfel je daar dan aan? Nee, nee, nee ik, ik twijfel er niet aan. Ik zeg alleen dat ik er veel over heb nagedacht. En dat ik het... Dat ik het uh, ja, dat ik het wel een lastige ontwikkeling vind, zeg maar. Ik vind, ik vind het wel grappig, want ik had, ik had gedacht toen ik met je ging praten... van ik krijg een, een aanstormend talent aan tafel. Iemand die, die al ontzettend ervaren is, ook al is die relatief mm -hmm. jong. En, en nu, nu heb ik iemand aan tafel die eigenlijk, eigenlijk veel onzekerder daarin klinkt... Dan, dan ik had gedacht. Nee, niet, niet onzeker, maar wel, re, wel nou ja, onzeker, realistisch. Onzeker over de toekomst. Niet ja, onzeker oh, over zo. jezelf, maar onzeker ja. over de toekomst. Ja, ja, ja, misschien wel. Misschien wel, ja. So, sorry dat ik je vader erbij haal. Maar die, jouw vader heeft eigenlijk zijn hele leven gevochten met, met de bureaucraten. Liep, liep altijd met, met goede ideeën op zak. En maakte intussen uh, overigens hele aardige series als twaalf uh, mm -hmm. steden dertien ongelukken. Ja, ja, maar, maar pas later bleek dat hij dat een veel groter talent had. Dan die eigenlijk. Uh, als zijn, zijn hele leven kon laten zien. Pas mm -hmm. laat in zijn leven kwam hij met, met zo'n film als Clovaca. En ja. het is eigenlijk jammer dat hij er daar niet meer van heeft, heeft kunnen maken. Ja, zeker. En dat, dat ligt natuurlijk omdat hij te jong is gestorven, maar ook omdat het hem heel lang niet werd gegund door de, de omroepen, filmfondsen, bioscoophouders ja. en noem maar op. Ja, ja ik, heb, ik heb daar, moet ik zeggen, niet heel veel van meegekregen. Nee, nee, want je was, je was, was jong? Wat jonger. En um, ik, ja, ik heb gelukkig niet hetzelfde. Ik bedoel, bij mij gaat het echt. Je strijdt uh, niet met, met, met de, met de molens der bureaucraten in die zin. Nee, nee helemaal niet. Ik, ik, ik, ik, ik, heb, ik heb een te gekke plek waar ik nu uh, deze voorstelling. Mijn eigen voorstelling heb kunnen maken. Dit, dit voelt echt als een, als, een, als een kindje van ons. En, en um, dat, is, dat is bij Orkater. En daar hebben we gewoon uh, daar hebben wij onze plek gevonden. En we zijn ook. Al in gesprek nu over een volgende voorstelling. Zij vonden het tof. Wij vonden de samenwerking tof. Dus... Um... Dus nee, ik heb niet een soort van frustratie over een miskenning of iets. Nee, maar, maar ik, mijn hoop voor, voor. Ja, ik ben alweer iets ouder dan jij. En, en het klinkt misschien heel openachtig. Maar mijn hoop voor, voor jouw generatie was eigenlijk altijd dat dat de generatie zou worden die, die de bureaucraten zou afschudden. Om, omdat het de tijd is dat je, dat je gewoon zelf op je zolder een CD opneemt. Of dat je, dat je zelf met je, met je cameraatje een film maakt en het thuis ja. monteert. En dat je dus eigenlijk, dat die generatie uiteindelijk zou zeggen: van nou ja, wij, wij hebben helemaal geen. Filmfondsen, bureaucraten, ja. omroepen, uh, bobo's, uh, apparatchiks, geldschieters. We hebben ze allemaal niet meer nodig. We doen het gewoon. Nou, dat, dat, dat, uh, dat klopt. En, um, ja, ja, dat klopt. Maar dat wordt ook gedaan. Dat is uh, door, die, door de... Ik heb ze volgens mij al een keer eerder genoemd. Maar door de jongens van Rabat en Wolf. Uh, ja. die, die maken dat gewoon helemaal zelf. Maar daar dat is misschien ook, misschien ook het antwoord op, op, op ja, jouw twijfel van die, van die cultuurbezuiniging. Is, is dat er misschien gewoon een generatie opstaat... Die, die helemaal niet, geen subsidie misschien nee. meer nodig heeft? Nee, nou ja, kijk, in, in theater is, is dat natuurlijk anders. Want je gaat nooit een miljoenen publiek bereiken met, met theater. Dus je hebt daar subsidie voor nodig. Maar, um, maar ja, wat, wat zij doen is echt te gek. En ze maken veel betere films. Ik, ik, ik vind Rabat en Wolf echt... Ja, twee, twee van de echt de betere films van de afgelopen jaren. Dus, dus uh, laten we het maar zo maken. Liever, liever dat dan, want dan, dat zijn te gekke films. Ja, ik sprak wel een beetje in verleden tijd. Omdat dat, wat ik tot nu toe wel zie, ik zie ontzettend veel leuke uh, filmpjes... En, en leuke zelfgemaakte dingen, maar het, het, is, ook, het is ook nog een cacafonie... Het, ja. het, het grote meeste werk zit er nog niet tussen. Het, het is net als, ja. als Twitter. Iedereen roept, niemand luistert. Ja, maar is dat niet ook een beetje deze, deze tijd? Een soort totale chaos? Ik bedoel, met, met internet, wat je daar allemaal op kan zetten, uh, uh, ik, uh, ik, het is het totaal niet te overzien. Totaal niet. En, en dat is wel de, de, de makkelijkste manier en iedereen kiest daarvoor. En ik denk dat het, ik heb totaal geen verstand van. Van produceren, daar, daar ligt ook helemaal niet mijn. Daar heb ik totaal geen talent voor. Nee. Maar, ik, maar dus, ja, dus, er zijn wel uh, mensen bezig met creatieve manieren om. Uh, of een soort van zoektochten naar andere manieren om, om films te maken. Maar het, ja, er, er is een systeem in Nederland. En. Nou, ik weet er niet, ik weet er niet genoeg vanaf, maar. Ja, je, je, je mag je altijd afvragen of dit, dat het beste systeem is. Het huidige systeem. Ik bedoel, in elk systeem. Waar, waar je dan ook in zit. Aan het begin zei je van... in onze tijd met, met internet... Uh, kun je eigenlijk niet meer ontsporen. Kun je eigenlijk niet meer verdwalen. Toen had je het over Chad Baker. Mm -hmm. Zei je, let's get last. Maar in onze tijd... kan dat eigenlijk... helemaal, helemaal niet meer. ja <lacht> Wa Waarom kan dat eigenlijk helemaal niet meer? ja GPS en zo en altijd altijd vindt maar het, het gaat verder dan dat want we hebben het niet niet over fysiek verdwalen maar we hebben het ook over over over in een ja veel veel uh, zin verdwalen misschien een, een oh nee soort... ik, ik bedoel echt fysiek oh je bedoelt gewoon fysiek van van waar is chat ik kan chat niet vinden nee, nee, nee ik bedoel ik ik zit soms wel eens te fantaseren hoe zou hoe zou ik echt kwijt kunnen raken en dat ik bedoel het kan natuurlijk wel maar um... Ik, ik, stel, ik denk dat altijd, ik doe iets, weet ik veel. Ik pleeg een overval of zo. En dan, dan, ga, dan vindt de politie me sowieso. Nou, daar zit ik dan over te fantaseren. Dat je, weet ik veel, dat je ergens in een blokhut zit met, met goede wijn en kaas. En dat iedereen, dat niemand weet waar je bent. Maar de politie vindt je sowieso altijd. Altijd, ja. Wat, wat, wat, worden, wat worden je volgende projecten eigenlijk? Want je, je zei van Orkater wil meer. Ja. Gaan jullie meer, verder in dit... Dit, dit soort theater in, in, in deze vorm? Zeker, zeker. Um, ja, ja we, we, we, we, we zijn in gesprek over een. Uh, <coughs> we zijn de, uh, de agenda's, zeg maar, een beetje naast elkaar aan het leggen voor de volgende voorstelling. Een volgende voorstelling. En, um, en dat zeker muziektheater weer. Ja. En, en weer, op, weer op dezelfde ontwrichtende wijze. En weer met muziek erbij ook? Ah, dat weet ik niet. Dat, dat, dit was onze eerste voorstelling in deze, in deze samenstelling. Um, maar, ja, en hoe de volgende gaat zijn, dat heb ik geen idee. Maar we hebben wel. Ik, ik ben blij met wat we hebben neergezet. En ik ben blij met de stijl. En ik ben blij wat, het, wat de voorstelling uh, uh, ademt, zeg maar. Dus, dus uh, waarschijnlijk wel. De, de, de sfeer van jazz. Is, is het, is, ben je Chad Baker gaan, gaan leren kennen uiteindelijk? Is, is dat gelukt? Want, want dat was, was eigenlijk een beetje jullie plan. Om, om, hem, ja. om, om wat al die anderen maar proberen. Door, door hem ja, citaten toe te dichten. Of, of verhalen over hem te vertellen. Door een soort mythe ervan te maken. Nou, ik, denk, ik denk dat het, dat het um, goed is geweest dat we niet hebben geprobeerd... een soort van iets, iets over hem te willen vertellen... En dat we gewoon... Uh, we sfeer. kunnen maar alleen maar schetsen. En we kunnen maar alleen maar proberen uh, vorm te geven. En, en wat ik eerder zei, uh, proberen te interpreteren. Dit is ook maar een interpretatie van chat En ik, ik, ik ben daar blij mee. En ik heb wel het gevoel... Ja, zo... Ja... Klinkt stom, maar ik vind het fijn om als we als we als ik speel om me een beetje in te verdwijnen. In de, in, en dat is bij deze voorstelling kan dat. Omdat het, het is een soort van hele sferische. Dus je kan erin verdwijnen. En soms dan, dan zit ik wel op een soort van in een soort van magische wereld, eventjes En dan, dan, uh, ja, dan voelt het wel legitiem wat, wat we doen. En, uh, ja, voelt het wel eventjes alsof we Chad Baker vormgeven ofzo. Misschien, nee, misschien klinkt het te vaag. Maar nee, ja. het, het, het, het, het, het paste doet recht aan, aan Chad Baker om het, om het een beetje vaag te houden. Ja. Dat was denk ik niet zelf een man die, die, het, die het ging zitten uitleggen. Nee, precies. Ehm... Um, Laten we, laten we nog één keer luisteren uh, naar Chad Baker om het, uh, om het af te sluiten. Matthijs van de Sanderbakhuizen, heel, heel leuk dat je er was. Heel yes. veel succes met alles wat je gaat doen. En uh, we luisteren nog naar een uh, stuk van Chad Baker.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 Let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Mm -hmm. Let's get lost.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 Chad Baker, Let's Get Lost. En wie de voorstelling wil zien, die kan kijken op de website van Orkater. Orkater.nl zal het wel zijn voor alle speeldata. Want de voorstelling is nog overal in het land te zien. De hele week gaan we het uiteraard hebben over... Nee, uiteraard, weet ik veel. We gaan het hebben over beginnen. Inge Terschuren bezoekt vier mensen... die dit jaar voor een nieuw avontuur staan in 2014. En tijdens de teamoverdracht van de Olympische en Paralympische sporters ontmoeten ze alvast skiester Anna Jochemsen. In maart gaat zij naar de Paralympische Spelen en zij gaat daar voor het eerst een berg afdalen met één been. En ze moet wel nog even wennen aan de hele Olympische poppenkast. Ik vraag heel graag naar voren het Paralympisch team Nederland, dames en heren. Allereerst Anna Jochemsen, alpine Slalom, super op super supercombinatie. Ga lekker staan, dames en heren. We zijn omringd door sporters en pers en mensen die zich daarmee bezighouden. Wat een gekke huis hier op Papendal, hè, Anna Jochmsen? Ja, het is druk. Het is, maar het is leuk druk. Er is van alles aan de hand. En eerst dacht ik, toen ik de planning zag, dat gaat allemaal makkelijk lukken. En uiteindelijk ben je toch inderdaad heen en weer aan het rennen. Maar ik heb inmiddels allemaal kleding en het past allemaal goed. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja, een trainingspak heb je aan en een shirt eronder. Wat staat er op het shirt? De Winter Games. Net 2014. En ik denk dat het ook opvallend is dat er nu uh, overal op, team is, uh, of op, uh, op de kleding staat Team NL. In de plaats van uh, Nederland, heel vaak. Dus dat is, dat is nieuw de, deze, deze keer. Vandaag is het teamoverdracht. Dus dat uh, betekent dat je officieel bij het Paralympische Team zit vandaag. Uh, is dat vooral symbolisch of uh, betekent het ook nog iets? Nou, op dit moment is het inderdaad nog symbolisch. Het was voor mij echt een moment... Ik keek echt uit naar de kleding, dat ik die dan heb en dat je echt bent gepresenteerd. Maar uh, komende zondag, dus over een paar dagen, dan gaan wij naar Canada, de VS, naar Frankrijk en Zwitserland. En dan hebben we gewoon World Cups, zoals we die altijd hebben. Gewoon in onze gewone kleding ook nog. Dus uh, dan, dan zijn we gewoon nog ons team. En pas daarna dan gaan we nog trainen en dan zijn de, de Spelen. Dan uh, voelt het denk ik al meer echt Paralympisch. Nou, je hebt nu nog geen slapeloze nachten van de zenuwen? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is echt een, een leuke spanning hoor. Uh, zeker nu afgelopen tijd gaat het ski onwijs goed. Ik heb een Europacup gewonnen. En dat uh, heeft mijn ambitie nog groter gemaakt om die medaille te winnen. En uh, nou ja, met veel vertrouwen ga ik eigenlijk, uh, nu de voorbereiding nog verder in. En welke onderdelen doe je mee? Uh, eigenlijk alles behalve de downhill. Dus dat is slalom, reuzenslalom, super G en super combi. En jij skiet op één been, want je hebt, uh, vanaf je geboorte heb je één uh, volgroeid been. Uh, wanneer ben je überhaupt begonnen met skiën? Mijn eerste keer op skiën was ik zeven jaar oud. Uh, toen uh, werd ik meegenomen door iemand en die leerde mij gewoon naar beneden komen. En uh, De tweede keer was ik vijftien en in mijn herinnering kon ik het heel erg goed. Alleen acht jaar later, ja, dan moet je het echt weer helemaal opnieuw leren. Uh, maar dat is gelukt. Na een week uh, kwam ik weer helemaal leuk naar beneden... Maar mijn techniek was nooit heel goed. Ik heb maar een beetje van hier en daar en van mijn vader geleerd. En nooit, nooit echt goede training gehad of goede lessen. En uh, pas richting mijn twintigste kreeg ik daar echt interesse in om het beter te gaan leren. En ik ben op zoek gegaan naar iemand dat het goed kon. En toen, uh, die zat in het Nederlands team. En zij vroeg mij mee, ze zagen talent. Hey. En uh, ik mocht mee trainen. En ik raakte helemaal enthousiast voor de, ook de wedstrijdsport om, om zo ver mogelijk te komen. Ja. Heb je ooit op, uh, met een prothese geskiet of is dat überhaupt niet mogelijk? Het is wel mogelijk. Ik heb het nog nooit uh, gedaan. Je hebt er wel ook echt een, een goede knie voor nodig. Uh, technisch uh, wel uh, indrukwekkend. En uh, dan nog is het alleen recreatief. In wedstrijdsport zie je het eigenlijk niet... Uh, er zijn wel mensen die skiën met, met protheses, maar die hebben dan hun eigen knie nog. Ja, het is ook per discipline verschillend. Hè? Zoals ik ski op één been. Dan zou je kunnen zeggen dat ik in de slalom, waarbij je heel krap om de poortjes heen skiet, heb ik voordeel. Want ik heb uh, een kortere lijn. Um, maar in de downhill heb ik gewoon veel meer wrijving per centimeter ski. Omdat ik op één ski sta. Dus daar heb ik nadeel. Heb jij vroeger je ooit laten tegenhouden door het feit dat je maar uh, één been kon gebruiken? Heb je ooit gedacht van nou, dat, topsport is niks voor mij, want dat kan ik niet? Um, nou, ik heb nooit, nooit dingen echt uitgesloten. Ik had wel af en toe zoiets... Uh, ik zat bij een gewone sportvereniging. En dan uh, kom ik bij rennen. ...blijf ik echt achter. Ja, dan kan ik echt nog zo sportief zijn... ...en alles denken dat ik, wat, ik, wat ik allemaal kan... ...maar ik bleef echt achter. Dat is gewoon niet mogelijk dan om in te halen. En dan bleef ik achter binnen de vereniging. Ik zag mijn leeftijdsgenoten verder groeien... ...en ik uh, niet. En dat was, dan, dat was dan wel eens vervelend. Weet je, dat ik dacht... ...nou, hierin ga ik in ieder geval niet verder. En, uh, maar met skiën was het altijd... Kon ik altijd meekomen. Ik ging altijd gewoon met mijn broers en met mijn familie, met mijn vrienden. En ik, was, uh, nou, ik moest op ze wachten, weet je wel. Dus dat, uh, dat is ook het mooie van skiën. Ja. De belangrijkste vraag natuurlijk: met hoeveel medailles ga je thuis komen? En welke kleur? Ja, dat, dat is altijd moeilijk om vooraf te zeggen hoor. Daar ben ik ook wel een beetje voorzichtig in. Maar uh, uh, slalom, uh, nou ja, maak ik echt wel kans. En in uh, nou, een supercombi zit ook één slalomrun. Dus uh, wie weet, twee. Heel veel succes. Dankjewel. Dat 2014 maar jouw jaar mag worden. Hè? Ja, dat zou mooi zijn. Dank je. Het officiële moment. André Katz is daar. De submission om de vlag te krijgen. uit handen van de vlagdrager. En dan is het officiële moment daar. Dat de verantwoordelijkheid is overgedragen. Het Paralympische Nederland. Skiester Anna Jochemsen en Inge Terschuren die sprak met haar over het begin. En morgen in de serie over beginnen Jan van Sane de nieuwe burgemeester van... Utrecht. De hele week dus praten we met beginnelingen over het nieuwe begin in 2014. Straks komen we bij u terug met onder andere de nieuwe cd van Bruce Springsteen. Die is alvast uitgelekt. En Parkin die schreef een verhaal naar aanleiding van de actualiteit. Die liet zich inspireren. En we praten met Franca Treur over het vervolg op haar succesdebuut... Dorsvloervol Confetti, het boek De Woongroep. Dat ligt nu in de winkel. Dat hoort u dus zometeen allemaal. En we gaan het ook hebben over ethisch verantwoorde mobiele Telefoons, dus uh, tot zo meteen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.